Protest tegen de conservatieve Erdogan breidde zich de afgelopen dagen uit over bijna 70 steden. Het commissariaat voor de media moet in de gaten gaan houden of er genoeg variatie zit in de basispakketten van de aanbieders van digitale tv. Dat heeft staatssecretaris Dekker van Media in de Tweede Kamer gezegd. Volgens Dekker kijken steeds meer mensen digitaal televisie en niet meer analoog. En daarom wordt de mediawet aangepast, zodat aanbieders van digitale televisie minstens 30 zenders in hun standaardpakket hebben, in plaats van de huidige 15. Omdat het commissariaat de basispakketten gaat controleren, kunnen de programmeren worden afgeschaft, zei Dekker.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 Welkom terug, 24 graden, hij zei het echt. We bevinden ons ergens tussen dinsdag 4 en woensdag 5 juni. En om te voorkomen dat u oeverloos raakt, help ik u graag sturen. En dat doe ik samen met Tim van Doorn, die niet alleen liedjes speelt... maar straks ook mee terugkijkt op de nieuwsdag, die is geweest. En al een aantal dagen is het onrustig in verschillende Turkse steden... wat begon als een protest tegen de bouw van een winkelcentrum in Istanbul... groeide uit tot een landelijk protest tegen premier Erdogan. Ook vannacht zijn de betogers weer actief door het hele land... waaronder in de hoofdstad Ankara. Een van hen daar is Denise Savas. Denise spreekt geen Nederlands, ik zal waar nodig vertalen. So we have to switch to English now. Denise, good night. Hallo Denise. Uh, hi, night. Ah, there's Ah, there's a bit of a delay uh, in the line... Uh, what is the actual situation right now in Ankara and the rest of Turkey? Uh, well, Ankara was quite busy these past days. And uh, I was out protesting on Friday night and the police was so brutal. They used excessive force against protesters. They were firing tons of tear gas directly on people, um, att attacking the people with voter cannons and... The weekend weekenden was basically een civil war going on in the city center of Ankara, and this goes the same for other cities. Yeah. Um, today will... In Ankara tijdens de dag. Hello. Sorry, Denise. I will I will just translate this for our listeners now. Um, ze zegt dus dat het ook in Ankara. Okay. wij zien natuurlijk veel uh, over Istanbul, maar ook in Ankara is het op dit moment erg uh, druk op straat, veel explosies en zelfs uh, het lijkt een beetje op een burgeroorlog zelf. You were saying a civil war. Sorry, Denise, you were you were you, um, were, you were even you were even talking about a civil war. Uh yeah, well, so it's like exaggerating, but it was kind of like a civil war between the protesters and the police, police forces. Okay, so are there supporters of Premier Erdogan on the streets as well? Um, sorry, I'm having trouble hearing you right now. Okay. Um, besides the protesters, are there also supporters of Premier uh -huh. Erdogan on the streets? Well, I've heard his supporters are on the streets, and they're obviously on the police's side. They attacked uh, with sticks, uh, but they're not that many. So it's not, It's just uh, the conflict. Conflict is between the police forces and the protesters. Not his supporters, not so much. Um, I will translate this again. Uh, een enkeling is er eigenlijk maar uh, die Erdogan, de premier, steunt. Uh, ze helpen de politie door met stenen terug te gooien. Maar eigenlijk is het voornamelijk de politie die ingrijpt, geen aanhangers. Um, did you expect these protests? Uh, well, I think these protests are understandable. I mean, yes, ACT got 49% of the vote. Uh, at the last election, but there is the remaining 51 which the Prime Minister completely ignored throughout all these years. Um, he has no respect for our lifestyle, our values, and he ignored the secular population in this country. And we were intimidated before, and now we have the chance to speak out. So I think it's uh, understandable, but I think everyone was expecting that. Reactie van de andere helft van het land en dit is de reactie. Oké, okay, dus iedereen verwachtte eigenlijk uh, dat er een reactie zou komen. Die is nu gekomen. Het is wel begrijpelijk eigenlijk dat het uh, protest nu begint, dat het zo groot is. Dat had ook uh, Denise niet verwacht. Um, one last question, Denise. Are you safe yourself? Uh -huh. Do you feel safe in your uh, own sorry? city? Do you feel safe in Ankara? Yeah, I do. Um, well, right now, it's not a good idea to uh, to be out, because uh, as we speak, I heard there are some tear gas attacks in Istanbul, I just read it on Twitter. So I feel safe at home, I feel safe during the day, it's all fine. And now, actually, the uh, police forces got a warning from the state, so they uh, settled down a little bit, so I feel safe. but. When you're out there protesting, like when you're facing the police, it's not safe at all. They're just so violent and brutal. Oké, okay, thank you very much, Denise Savas, and stay safe from Ankara, Turkey, thank you. Dat uh, was Denise, en ze zei als laatste ook nog uh, dat ze zich wel uh, veilig voelde... maar dat dat ook kwam omdat de situatie nu iets aan het verbeteren was. En uh, u luisterde nog steeds wakker op Radio En, dat doet u waarschijnlijk omdat u nog steeds wakker bent... en omdat u zojuist dus ook even het nieuws uh, wil horen... en hoe het daar verder gaat, bijvoorbeeld dus in Turkije. Maar ook, we willen ook graag weten hoe het in, uh, in Nederland eraan toe gaat. En uh, dat gaan we ook bespreken met een belangbehartiger van uh, de Nederlandse. Um, ja, ik ben even aan het kijken naar het juiste papiertje... dat ik uh, op dit moment gewoon niet voor mijn neus heb liggen. Um, dus ik kan u eventjes van 1, 2, 3 niet vertellen... hoe de beste meneer heet die ik op dit moment aan de lijn heb... maar dat uh, wordt mij nu wel voor de neus geschoven. <laughs> ja, het is uh, live radio. Uh, want ook de Turkse gemeenschap in Nederland volgt de ontwikkeling in Turkije met verbazing. Emre Unver, vice-fractievoorzitter van de PVA in Amsterdam... en voorzitter van het inspraakorgaan Turken in Nederland... geeft voor ons duiding. Goedenacht. Emre, goedenacht. Goedenacht. Uh, wat doen deze hevige protesten met u? Ja, die zorgen in ieder geval voor dat ik wakker blijf. Ja, nou oh, ja, dat ja. bedoel ik maar. Geluiden een dag heeft van je natuurlijk nogal wat spanningen. Ja, en u en, houdt uh, dus ook s'nachts in de gaten, begrijp ik. Ja, want uh, de gebeurtenissen houden maar niet op. En uh, via de gewone mainstream media krijg je eigenlijk niet in zicht, of je krijgt de beelden niet, of überhaupt niet de aanvankelijke berichtgeving over wat er op, dat, op dit moment daar gebeurt. Dus daar zit je vooral achter social media en uh, beelden die, het, uh, die de mensen zelf maken en het proberen te volgen. En wat is er precies aan de hand en waar komt het vandaan, denk jij? ...is van uh, excessief politiegeveld, inperken van uh, kern van vrijheden, staatscensuur op de media. Ik denk dat het dodelijk is voor het rechtvaardigheidsgevoel van, uh, van de mensen in Turkije. En dat gaat dwars door jong en oud. En uh, of het nou ook conservatief en progressief. En, en het, het speelt al uh, jaren in Turkije dat, er, dat het regime eigenlijk steeds... Uh, altijd, uh, hoe zeg je dat... Uh, ja, echt een soort dicta is geworden waar inspraak helemaal geen rol meer speelt. Dat is steeds dictatorialer, en, eigenlijk. En als, als ja, je is in ieder geval autoritair worden. de stijl ja. van de premier, wat nogal ophitsend is, uh, dat draagt natuurlijk daaraan mee. En zijn beleving van de democratie is. onder andere zoals wij die hier hebben. Ja, het, ik denk het, het, dat hij de democratie vooral ziet als een soort uh, dictatuur van de meerderheid. Ja, want wat, wat hij natuurlijk zegt uh, in zijn eerste reactie... en eigenlijk ook in zijn tweede... is, uh, ze hebben het niet kunnen winnen tijdens de verkiezingen... en dus willen ze het, willen ze het zo afdwingen. Ja, maar ik, denk, ik vind het dus een hele verkeerde uh, gang van zaken. Je hebt wel een premier van, uh, als het goed is... Uh, van al zijn uh, inwoners van Turkije. Hij ziet dat er niet een handjevol marginale mensen... zoals hij dat schetst... maar duizenden mensen de straat op zijn gegaan... in zoveel steden. En het passief verzet vanuit huizen van mensen... die uh, uh, lawaai protest maken, dan kan je niet uh, afdoen als ik heb de verkiezingen gewonnen en dus druk ik mijn zin door ik bedoel dat is niet de beleving van de democratie hij moet ook rekening houden met die minderheid hij uh -huh. moet ook rekening en gewoon ruimte geven aan, aan mensen die anders zijn als hem om hun eigen vrijheid te beleven om hun eigen gevoelens om expressie en ik bedoel het feit dat de, de, de, de situatie waar de Turkse pers nu in uh, beland is de persvrijheid wat gewoon in principe niet meer bestaat ja, dat, dat geeft mij in ieder geval zorgen. Kijk, ja, dat zijn jouw zorgen, maar je spreekt natuurlijk ook ja. voor, voor een hele groep. Hè? Uh, wat is de indruk, wat, welke indruk krijg jij van uh, ja, de rest van de, van de Turkse gemeenschap die achter jou staan? Nou, de Turkse gemeenschap is zoals altijd uh, zeer divers en verdeeld, trouwens. En uh, wat ik wel zie is uh, dat het gedeelte wat in ieder geval politiegeweld echt afkeurt. Dat dat er nu ook, uh, godzijdank, uh, wat breder gedragen wordt. Kijk, in het begin als de media zijn eigen rol niet oppakt... dan wordt het weggedaan als... het zijn maar een handjevol mensen en ze steken de stadsbussen in de brand. Het zijn uh, mensen die uit van apprellen en plunderen. Uh -huh. Terwijl de beelden, die spreken toch wat anders uit. En uh -huh. ik denk dat die mensen het ook nodig hadden... om eerst toch wat meer beelden van de realiteit tot zich te kunnen nemen. Tot ze beseffen dat dit echt niet kan. Wat verwacht je er nog van de komende tijd? Nou, het ziet eruit, uit, ik zit het nu via internet te volgen... dat uh, er een aantal steden, dat het opeens weer heftiger wordt. Dat de politie toch weer ingrijpt. En daar maak ik me wel zorgen over. Na een aantal uh, deescalerende uitspraken vandaag... Ja. had ik gehoopt dat ze hier anders mee waren omgegaan. Dus ik zie net dat de vakbonden uh, ook weer massaal uh, een staking hebben uitgeroepen. Dus ik denk dat de mensen nog niet klaar zijn met het uiten van hun ongenoeg. Ja. En, en de roep om meer vrijheid. Want dat is echt in de kern waar het om gaat. Men doet gewoon meer vrijheid. Ja. ja, bedankt voor deze duiding, Emre. Houd het vooral in de gaten. Uh, jij bent ja. in het dagelijks leven uh, vice-fractievoorzitter van de PvdA in Amsterdam... en voorzitter van het inspraakorgaan Turken in Nederland. Bedankt voor je toelichting en nogmaals uh, succes in sterkte. Bedankt, nog fijne uitzending. Dag. Dank wel. Ja, u luistert nog steeds, nou nog steeds wakker, op Radio 1. Dat doet u waarschijnlijk omdat u net als ik nog steeds geen oog hebt dichtgedaan. Laten we daarom samen nog één keer terugkijken op het nieuws van dinsdag 5 juni 2013. Dat zeg ik, 4 juni. 4 juni is het. Ja, ik zeg 5 juni, maar dat is, dat is woensdag. Het is nu 4 juni. En dit is het onderdeel Weten of Vergeten, waarin we samen met onze muzikale studiogast... bepalen wat we over een week nog willen weten of wat we mogen vergeten. En vandaag is Tim van Doorn in de studio en dus doet ook hij mee. Aan Weten of Vergeten, of hij nou wil of niet. Ja... Ja, nou Tim, je zit er in ieder geval klaar voor. Heb je het nieuws een beetje gevolgd vandaag? Um, heel eerlijk te zijn, nee. Ik ben echt, ik zit een beetje in een kokon aan het leven, lijkt het bijna. Ik ben alleen nog maar muziek aan het maken. Dus uh, het is de laatste twee weken wat heftig geweest. Maar kun jij, denk je, het nieuws met ons duiden... Een beetje een, uh, kun je normaal gesproken lekker je mening uh, oh, ja. vormen. Ja? Ja, ik denk ook wel dat je dat kan. Uh, misschien moet ik je even omschrijven voor de luisteraar... die, die niet uh, de beschikking heeft tot radio1.nl. Nee. Gewoon om, dat, om enigszins met je te kunnen sympathiseren. Ja, um, ja je, hebt, je hebt een baret op. Een ouderwetse, zou ik zeggen. Ja, ja een, een, een, een kruimeltje pet zou ik hem vroeger genoemd hebben, denk ik. Ja. Ja, en dan, uh, je hebt een uh, tatoeage op je arm. Dat is, heeft waarschijnlijk te maken met je punkverleden... waar we het zo meteen nog over gaan hebben. Um, ja, een beetje. Een ja. beetje? Ja, maar goed, straks gaan we je in die zin <laughs> nog beter leren kennen. En een, uh, ja, een, wat is het? Een... een ja, ik, het is gewoon een longsleeve shirt. Ja, Die ik gewoon, gewoon een lekker casual. Heb gekregen. Lekker casual, ja. ja. ja zeg maar, je had zo in de, in de jaren zestig in de haven kunnen werken qua, ja. qua kleding. Het is eigenlijk onbedoeld dit, maar... Juist, nou dan hebben we ongeveer, heeft u ongeveer een idee. We gaan beginnen. Uh, in Turkije relde men ook vandaag weer lekker door. We hebben het net al besproken. Demonstranten met allerlei verschillende achtergronden verzamelden zich op straat. In de avonturen dan... Ja, dat is uh, inderdaad het patroon. Overdag moeten de mensen gewoon werken. En dan uh, rond een uur of vier, vijf, dan stroomt het hier vol. Uh, nou is het zo dat het vanavond echt wel wat rustiger is... dan bijvoorbeeld gisteren toen het hier echt afgeladen vol stond. Ja, er lijkt maar geen einde aan te komen. Zo bespraken we net ook al. Wat denk jij? Blijft het uh, in Turkije knokken? Gaan we het hier nog over hebben over een week? Of zal het op een gegeven moment met de SIS aflopen? Um, dat is een moeilijke vraag. Ik... ik... Ik vind het wel heel interessant, maar ik, ik zou daar echt niet echt een goed oordeel over kunnen geven. Ik, ik hoop dat er uh, wat gaat veranderen, maar. Uh, Je kijkt heel oh, dat, Engels om, nee, om er ja, iets over te dat, zeggen: ik vind dat iets heel, heel moeilijks. Ja. erom omdat ik er niet. Ik vind dat ik er te, te, te, zo goed op de hoogte van ben dat ik ja, daar een hele. Dat is waar, maar het voordeel is zeg maar wat je normaal gesproken in de kroeg doet... dat je eigenlijk ja. overal wat vanaf weet, dat mag je hier doen. Ja, dat is waar. En niemand veroordeelt je erover. Hè? Ik vraag het aan jou, juist omdat jij gewoon hier bij ons de gast bent. Nou ja, ik, ik vind het altijd een beetje... Uh, wat mijn ding is van... Uh, straks, uh, straks verandert er wat. En, en dan. Want dat is een beetje wat ik met die hele... Überhaupt, uh, ook in andere landen als er dan opstanden uh, zijn en, de, en de, de, de de de de de leiders worden afgezet en er wordt wat de de, de, ja. de, de de komt uh, iemand anders aan de macht uh, hoe dan ook maar dan wat dan maar da, dus dat, het gaat nog wel even door het is nog niet het is niet meteen hersteld wij zeggen dat denk ik niet nee, nee ik kan me niet voorstellen dat zoiets want het blijkbaar als het, het, het, het, het is niet, wat ze zeggen het zijn niet een paar mensen die de straat op gaan dus ik kan me niet voorstellen dat dit binnen een week uh, geregeld is we vergeten dat het niet. Dat is de, muziek. de KNVB start komend seizoen met een uh, proef waarin gedurende een periode van twee seizoenen gebruik wordt gemaakt van doellijntechnologie. Maar niet in elke wedstrijd. We doen het bij een aantal grootschalige wedstrijden. Denk aan bekerwedstrijden, bekerfinale, Johan Cruijffschaal in 2014. Uh, beslissende competitierondes, daar gaan we het toepassen. Maar het is relatief kostbaar, dus ja, je, je kunt je geld maar één keer uitgeven. En je moet ook weten dat het goed werkt. Had je van voetbal? Um... Uh, als Twente uh, uh, bovenaan staat, dan wil ik nog wel eens goed kijken. Ja, <laughs> juist. Oké. Okay. En uh, uh, vind je dit een goede ontwikkeling? Ik vind uh, dat het bij het uh, topsport, ik bedoel, het is, men, het is werk voor die mensen, dus ik vind dat, uh, dat je dat niet aan uh, uh, wel eens, een wel eens niet is verhaal uh, moet laten afhangen of uh, een, een, een gescoord is of niet. Dus ik vind het eigenlijk een heel goede. Uh, uh, ja, verandering, zeg maar, dat, er zo, dat ja. ze zo dit gaan oplossen. Dit gaan we over een week gewoon nog weten. Hier, dit houden we erin. Ja. Nou, het is al kwart over drie, dus het is hoog tijd dat we deze dag dan maar oprollen. Uh, we zijn eruit van dinsdag 5 juni. Nee, 4 juni. <laughs> <laughs> Onthouden we uh, dat het nog steeds een jamboel is in Istanbul. En uh, dat we binnenkort met een havix oog naar voetbal gaan kijken. Yes. Uh, de tien krakers die werden aangehouden bij de ontruiming van de Ubica-panden... in het centrum van Utrecht stonden vandaag... Ja, stonden vandaag... Zeg ik dit goed? Ik kijk even naar achter een scherm. Nee, ik, ik, ik ga zo maar verder, maar we gaan eerst nog naar een liedje van jou luisteren. Kijk, Ja, nee, natuurlijk Tim, dus gaan we even van de ja. andere kant van de studio. <laughs> ja, ik wilde alweer door naar die krakers. Maar dan had ik heel leuk inderdaad kunnen zeggen dat uh, Mike Miller aan de, aan de lijn hing. Maar dan hing hij ook nog helemaal niet. Uh, want daar ga ik zo meteen dus mee bellen. Maar eerst gaan we nog luisteren naar zo'n lekker liedje van, uh, van Tim. Hoe heet hij? Uh, losing what's left without feeling lost. Hoppatee, live hier bij Nog Steeds Wakker op Radio 1. Well, Bird was pretty decent, but the rest was just a curve. Not showing for rehearsals, only making matters worse And maybe that's right, maybe things are better now The more Jake thinks it through, the less he wants to skip town. Forgetting about the things that he really can't forget positive behavior didn't end in this respect it's doing something crazy like crashing automobiles something is making him forget the feel Something just wrong. If words aren't the answer, well, then surely a song is the dance is coming up, he's even got a date. He's been here before, so it doesn't feel the same. Just a matter of knowing who you are Cause knowing who you're not Won't get you zijn Arthur en Tim live hier. Tim van Doorn en Arthur Adam live in de studio, hierbij nog steeds wakker. Ze gaan zometeen nog één liedje voor u spelen. Het is negen voor half vier. En de tien krakers die werden aangehouden bij de ontruiming van de Ubica-panden... in het centrum van Utrecht stonden vandaag voor de rechter. De uitkomst, negen van hen moeten korte tijden cel in. Eén is vrijgesproken. We reconstrueren de rechtszaak nu met telegraafverslaggever Mike Muller... die nu echt aan de lijn hangt. Goedenacht. Goedenacht. Uh, kun je nog kort schetsen waarom deze tien krakers terecht moesten staan? Ja, deze krakers die zijn uh, in de nacht van 24 op 25 mei uh, aangehouden... door de politie in de Ubica-panden in Utrecht van de Gansemarkt, Dus tegenover het, het stadhuis. Uh -huh. um, ja, Zij hebben daar uh, die nacht voor uh, enorme overlast gezorgd. Um, ja, Daardoor zijn ze ook aangehouden. Ze hebben met verfbommen gegooid. Ze hebben um, ja, de politie belaagd met vuurwerk... En, uh, ja, en werd te lastig gelegd dus dat ze uh, de openbare orde hebben verstoord. En dusdanig dat ze zijn veroordeeld uh, tot het betalen van een schadevergoeding van bijna 15.000 euro. En uh, een onvoorwaardelijke gevangenisstraf uh, van uh, een maand minimaal. Ja. En één iemand is vrijgesproken. En één iemand heeft uh, zes weken straf gekregen. Gepakt. Nou ja, uh, negen maanden de stelling. Dat klinkt als kat in bakkie voor het openbaar ministerie. Ze hebben ook snel doorgepakt, want het was nogal een waslijst. Um, denk je dat er een jubelstemming is bij het OM? Um, ik weet niet of er helemaal een jubelstemming is bij het OM. Want uh, zij hebben wel echt fors uh, hogere eisen uh, ja, tegen de, tegen de uh, verdachten uh, ja, naar voren gebracht. Ze wilden bijvoorbeeld dat ze minimaal vier maanden achter de, de tralies zouden verdwijnen. Ja, dat is niet gebeurd. Uh, er zijn uh, straffen uitgedeeld van een maand. En één iemand van zes weken... Uh -huh. uh, dus ja dat is ik denk dat het OM daar niet helemaal tevreden mee is, maar goed ja, voor de uh, mensen die een schadeclaim hebben ingediend een deel daarvan is toegewezen, uh, ja dat uh, betreft toch al uh, enkele tienduizenden euro's en bijvoorbeeld de gemeente Utrecht die heeft uh, volgens de ramingen die er tot nu toe zijn, uh, vooral de die liepen erg aan de hand, uh, ja 34.000 euro uh, schade ondervonden, ja die hebben ze natuurlijk ook bij de rechter uh, ja, in, ...in rekening gebracht en die heeft uh, daar ook voor een deel voor veroordeeld. Deel nou, vorige week hadden we in dit programma een uh, bewoner aan de lijn. Iemand die in de buurt woonde en ja, die had het echt over, uh, over Schorum. Die vond het uh, ja, belachelijk wat, uh, wat de krakers daar hadden uitgericht. Um, wat vond jij het? Vond jij het ook Schorum? Jij hebt ze vandaag gezien. Nou, ik kan me goed voorstellen dat uh, bijvoorbeeld een ondernemer die daarnaast zit met zijn pand... ...dat die dat uh, op dat moment Schorum vond. Omdat ja, die hebben natuurlijk daar echt schade van ondervonden... Uh, er zijn uh, ja, brandjes gesticht, uh, er werd met verfbommen gegooid, noem het maar op. Ja, vandaag uh, toonden ze een heel makkere indruk, moet ik zeggen, want uh, ze zaten stilletjes in de, in de bank. Uh, ja, de rechter die ondervroeg zijn, ze, uh, ze briepen zich allemaal op het uh, zwijgerecht. Um, ja, uh, heel af en toe werd er wat gezegd, maar het stelde niet veel voor, hoor. Uh, vooral de advocaten die voerden het verweer. Mm -hmm. Ja, en zij hebben zich... Uh, um, ...gesteld op een aantal punten dat de, de dagvaarding niet in orde was en, en noem het maar op. Nou, die bezwaren heeft de rechter allemaal van de tafel afgeveegd. Uh, er zou bijvoorbeeld een onrechtmatige uh, binnenvervalling zijn van de politie. Nou, ook dat is niet waar, want er was sprake van een hete daadje, zoals de, de rechter het omschreef. En de veiligheid was echt in het geding en uh, dat de politie op dat moment goed gehandeld komt de rechter... En de rest van de krakers, ik neem aan dat ze dat er niet alleen deze krakers in de zaal zaten. Meestal nemen ze ook wel vriendjes mee, toch? Dat klopt, ja. Uh, voor op, het, uh, op de, de stoep, zou ik maar zeggen, van de rechtbank is dat een heel clubje krakers. Nou, er is eigenlijk geen overlast van geweest. Ze hebben zich daar uh, keurig gedragen en gezeten. Uh, op de tribune echt, uh, was het af en toe wat rumoerig. Uh, ja, er werd, werd allemaal geklopt en uh, gejolt en gejuicht. Ja, zoals we dat gewend zijn. Ja. ja, nou, en zoals we het gewend zijn van de Telegraaf, uh, zullen ze zich waarschijnlijk niet uh, loyaal opstellen uh, tegenover de krakers. Wat wordt de kop morgenochtend? Um, dan moet ik even kijken. Volgens mij is dat een deel van de krakers uh, blijft vast, zoiets in die richting. Ik zou wel weten, moet ik je, moet je, moet je nog even iets uh, beloven? Maar hier op de website staat in ieder geval. <laughs> Wel voor Utrechtse krakerstuig. Juist, kijk. Je bent dat lijkt me een echte tele telegraafkop. Dat is een echte telegraafkop, inderdaad. En Mike Muller, hartelijk dank. En de mensen in Utrecht kunnen we rustig slapen vannacht. Dat denk ik ook. Echt zo'n dag waarop het heel erg leuk is om weerman te zijn, lijkt me dit. Dat je eindelijk na al die lange tijd aan kan kondigen dat het begin van de lente en misschien wel de zomer eraan komt. En dat wil eigenlijk ook onze Rens Gozeling wel. Hij is onze 18-jarige verslaggever. Hij doet al drie jaar als jongste verslaggever van Radio 1 Verslag. En dit seizoen leert hij elke week wat. En deze week ging hij langs bij Stijn van Antwerpen. Dat is onze eigen weerman. We staan buiten. Als ik omhoog kijk, ik zie gewoon ja, een redelijk blauwe lucht, een paar wolkjes. Wat zie jij? Ja, ik zie ook een blauwe lucht, maar ook hoge druk. En uh, ja, hoge druk... Dat is iets wat we echt na een hele tijd al niet meer hebben gehad. Het was, was echt regen en, en wind was de afgelopen dagen. Maar uh, ja, dat is wat ik zie. Waar kun je dat aan zien? Nou, het is heel helder op dit moment. Hè. Um, ja Daar kun je het eigenlijk aan zien. Uh, natuurlijk, druk heeft niet altijd helder weer. Maar um, ja, het is in ieder geval geen lage druk. Als jij jouw voorspelling doet... Waar, waar let je allemaal? Wat zijn de belangrijke punten om, om dat weer te voorspellen? Als ik een verwachting maak, dan... Hè, dan, dan hè, natuurlijk, je gaat even naar buiten, je gaat kijken hoe het is. Maar um, ja, dan, dan kijk ik altijd naar de computer. Um, daaruit nou, kan ik een paar sites vinden... die mij dan ook echt een beeld geven van wat het weer nou wordt. Vanavond bijvoorbeeld, of morgen, of nou, de komende vijf dagen. En dan maak ik daar een verwachting van. En ja, ik kan me voorstellen dat mensen die dat niet kunnen... dan liever naar de televisie kijken. Ja, maar als, als ik dit zo hoor, dan denk ik... Dus ik ga gewoon... Morgen naar buienradar, kijk wat het weer wordt vanmorgen. En dat gebruik jij als jouw weersverwachting? Nou, geen buienradar. Dat doe ik niet in ieder geval. Maar wel een, een site die daarop lijkt? Een site die daarop lijkt, inderdaad. Nou, daaruit maak ik mijn verwachting. Maar dat is nog geen buienradar. Dat is zeg maar nog een paar stapjes eerder. Moet ik het zo zien dat eigenlijk iedereen weer man of weer vrouw zou kunnen worden? Ja, je moet er echt passie voor hebben. Dat is wel iets. Wat je. Ja, ik, ik begon echt als twaalfjarige. Toen vond ik het echt leuk. Maar toen maakte ik nog geen eigen verwachtingen. Toen keek ik alleen maar naar het weer. Ja, en als je dan wat meer geïnteresseerd daarin wordt, dan, dan ga je kijken naar sites. En dan probeer je, je eigen verwachtingen te maken. Natuurlijk, in het eerste jaar dat je dat doet, hebben we nog niet altijd goed. Maar die ervaring moet je opbouwen. En ja, als je dat hebt, en als je daar ook maar voor gaat, dan lukt dat vanzelf wel. Ja, want ik ben dan wel heel erg benieuwd, kijk, Iedereen heeft zo zijn ding, maar wat, wat trekt het weer zo bij jou dan? Nou, weet je wat het is? Het is, het is ieder, iedere keer anders. En vooral als je de media daar ook een beetje bij betrekt. Hè? Je mag het daarvoor doen, dan, dan wordt dat steeds leuker. Dan mag je de boodschap mag je overbrengen naar degene die dan luistert. En nou, als diegene daar rekening mee houdt... dan houdt hij zeg maar, rekening met wat, wat jij hebt gezegd. Dus als je het dan fout hebt, dan... Ja, daar leren. dat is natuurlijk ook een dingetje... Het gebeurt vaak genoeg dat bij het journaal... dat, dat het uiteindelijk toch niet blijkt te kloppen. Daar moet je ook mee leren om kunnen gaan. Ik zie het altijd als een leermoment, weet je. Ja, natuurlijk, hè, bij mij op school ook. En ja, als ik over straat loop... en, en mensen die spreken me aan van... ja, dat klopt het toch niet wat je gisteren zei op de radio? Ja, dan probeer je uit te leggen hoe dat komt. Maar ik ben dan meestal van... ja, uh, het weer is gewoon iedere keer anders. En ja, eigenlijk niet in te schatten. Het is gewoon, ja, het blijft gokken. Dan ben je nu 17, je hebt nog... Genoeg voor de boeg? Waar, waar liggen jou, jouw plannen? Wat zijn je plannen voor de toekomst? Nou, ik doe nu een journalistieke opleiding. Daarmee wil ik uh, ervaring op gaan doen in de, in de journalistieke wereld, eh, mediawereld. Ja, als ik ouder word, dan wil ik echt ook gewoon wel verder als Weerman zijn. En ja, dat dan ja, steeds een stapje hoger op zoek ook. Dus ik wil er wel gewoon echt mee doorgaan. Jij doet elke week jouw voorspelling bij ons op de radio. Dus het wordt tijd dat jij dat nou ook gaat doen.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 Richting het weekend een voortzetting van het zomerse weerbeeld... met temperaturen tussen de 20 en 25 graden. Ja, hartstikke goed nieuws natuurlijk. Maar ik vind, ik vind op zich, als hij dan toch gaat leren die Rens... Dat, uh, dat hij het dan zelf ook wel even mag doen om dat even voor te lezen. Dat vind ik. Buurman en Buurman is terug. Hoort er zometeen alles van. Nu is Nieuw-Jong. MUZIEK the light zeg, luistert u lekker naar die jonge gasten van WNL in de nacht... en dan krijgt u een oude rol als uh, Neil Jong voor u kiezen. Comes the time. Maar ja, we hebben er dan ook een speciale reden voor. Want het is, het is gewoon nieuws. Bas Redeker zit al bij mij aan tafel. Gaat zo meteen uh, u updaten met het nieuwsmenuutje. Ik uh, bedoel, er uh, is iets nieuwswaardig aan de gang met Neil Jong. Ja, hij uh, speelt morgen in de Ziggo Dome. En jij gaat er met je moeder naartoe. <laughs> ja, kijk, dat is ik, toch leuk. Ik wil dit verzwijgen inderdaad. Kijk, maar ja. Nou ja, wij hebben natuurlijk ook luisteraars die uh, van jouw moeders leeftijd zijn. Misschien luistert jouw moeder wel. Dus het is toch leuk, dat slaat bruggen tussen ja. Ja, dit nummer uit 1978... zal die, denk ik, niet meer spelen. Comes a time. En dit is hij dus. Het Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vindt het jaarsalaris... van circa een half miljoen euro dat de nieuwe NS-topman Timo Hugus... gaat verdienen een terechtvaardigend bedrag. Dijsselbloem zei dat dinsdagavond in het tv-programma Knevel en Van de Brink. Hij wees erop dat Hugus een derde minder gaat verdienen... dan zijn voorganger Bert Meerstad.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 Vorige maand kwamen die aan het licht in cijfers die door het ministerie van Defensie openbaar werden gemaakt. Collega-politici hebben Chambliss opgeroepen zich te verontschuldigen voor zijn uitspraken. En in Pakistan staat Nawaz Sharif op het punt om ingezworen te worden als president. Zijn aanstelling geniet de steun van een overweldigende meerderheid van het volk en het parlement. Sharif heeft zich in het verleden kritisch uitgesproken ten opzichte van de drone strikes van het Amerikaanse leger. En het valt dus te bezien in hoeverre die relatie stabiel blijft. Het minuutje. Dankjewel, Bas Redeker. Fan van Buurman en Buurman trouwens? Ja, ja, toch wel. Ja, uh, Buurman en Buurman. Het is een tijdje weg geweest, maar producent Lemming Film werkt aan de eerste bioscoopfilm van het wereldberoemde duo Buurman en Buurman. Dat heeft de producent dus dinsdag bekendgemaakt. Het wordt een echte roadmovie. vol pech onderweg, volgens de producent. Dat belooft veel voor de fans van het eerste uur, of niet? Gerrit Bogert van Buurman en Buurman Fansite.nl. Goedenacht. De film gaat in 2015 uitkomen. Dus tel je de dagen al? Heb je een scheurkalender? Uh, nog niet echt, maar uh, ik ben wel heel benieuwd wat, uh, wat het gaat worden. Dus, uh... Nou ja, een echte ja. roadmovie uh, volgens de ja. producenten. Vol pech onderweg. Ja. Nou ja, wat gaat dat worden? Is dat iets waar de heren in uitblinken? Uh, nou, dat denk, ik denk dat er wel iets heel leuks van te maken is. Dus uh, zeker ook, ja, ze hebben zich al uh, in meer dan 80 afleveringen bewezen... dat het, uh, ja, dat... Uh, gewoon leuk met elkaar samen, wat we ook, uh, ja, een leuke serie kunnen hebben. En uh, ja, en al jarenlang zijn we niet interesse dus ook op een speelfilm. Dus ja, goed. Ja, we kunnen, ja, uh, uh, kunnen jou er letterlijk s'nachts voor wakker maken. <laughs> ja. ja, zes, zes overal. Vier. Je bent een echte fan. Wat maakt Buurman en Buurman zo populair? Ja, ik denk gewoon inderdaad dat het, het, het uh, stuntelige wat ze met z'n tweeën gewoon hebben. En ja. Vind ik persoonlijk in het Nederlands nog extra toegevoegd... ...het, uh, het commentaar van Kees Prensen-Simon van Leeuwen. Het maakt net even iets extra's af. Gewoon net even iets extra's leuks. Um, nou, het is gewoon een gewoon, ja, ontzettend leuk programma. Gewoon um, inderdaad gewoon een beetje, een beetje flauw. Maar af en toe gewoon echt ja, gewoon zo leuk. Een beetje flauw, beetje flauw. Nou, dat is toch wel een beetje trademark van Buurman en Buurman, hè? Ja. Ah. En waarom zijn ze zo lang weg geweest? Ik weet zelf ook, ook niet precies uh, de details verder, maar er is gewoon, uh, ja, er pas wel nieuwe afleveringen weer gemaakt. En ook in Nederlandse dus, uh, taaltomiddels. Ik Komt binnenkort weer op de televisie. Ja. Hier ook in Nederland. Dus, uh, ja, ne ne 9, juni. Ook, uh, 9 juni. juni. Ja. Maar misschien kun je ook eens uitleggen, waar komt het eigenlijk, uh, eigenlijk vandaan? En is het in de originele taal ook leuk? Uh, oorspronkelijk uh, komt het Tsjechië. En uh, ja, daar hebben ze gewoon gekozen om het de, geen stemmen uh, eraan toe te voegen. Uh, op zich zijn ze daar ook leuk, maar ik vind het inderdaad, zoals ik al zei... in Nederland maakt het net even iets af met uh, de stemmen. Dus uh, even, gewoon even die grapjes tussendoor en het uh, maakt net wel af. Ja, nou ja, uh, 9 juni gaat de VPRO dus ook die acht nieuwe afleveringen uitzenden. Er ja. zullen ongetwijfeld mensen nog nooit gekeken hebben... en ik moet zeggen dat het bij mij ook een beetje weggezonken was. Dus ik zou zeggen, Gerrit Boogert, jij echte fan. Iemand die s'nachts de wekker zet om ons te woord te staan over buurman en buurman. Nou, tien seconden om ons te overtuigen. Twintig als je wilt. Okay. Ja, het is gewoon een onwijs leuke serie. Ja, dat moet je eigenlijk gewoon gezien hebben. Uh, als kind zijnde vond ik het al geweldig. En ben nu 23 en ik kijk het nog steeds regelmatig. Ik kijk de DVD's terug. Dus uh, wat dat betreft eigenlijk... Het ja, is gewoon eigenlijk verplicht om te kijken. Het is één aflevering, zeven minuten. Dus eenmaal eentje gezien, dan... Uh, ja, blijf je denk ik. Nee, aan. wel hangen. Ah, deze hadden we niet voorbereid. Deze hadden we niet voorbereid, Gerrit. Ik vind het een ongelooflijk goede speech. 9 juni, die uh, nieuwe afleveringen ja. in 2015 een Road Movie. Ajeto, moet ik zeggen, Gerrit Boogert. Ja. ja. Ga je ook Ayato terug zeggen? Kom op. Ja, Ayuto. Hey, kijk, dat was buurman en buurman. Het is acht over half vier. Uh, naast mij wederom Bas Redeker, die inderdaad televisies heeft gekeken. Geen buurman en buurman nog, want die zijn er nog niet op. Maar wel allerlei andere dingen, waaronder onder andere volgens mij weer... en dat is mijn favorietje, Jokers Jawoord. Ah, nee. Nee, nee. Oh. nee. Ik ga Jokertje nu even overslaan, want ik heb je net al helemaal mogen verwennen met Jokertje. Nee, weet je, je zegt wel een favorietje, maar mijn favorietje, uh, die komt nu... Want uh, nou, een stukje voorgezien is, ik zat vanmiddag op onze redactie aan de lunch. En daar hebben wij haast uh, traditiegedrouw kipstee voor op brood. En iedere keer, maar dan ook echt iedere keer, dan maakt iemand een opmerking over de bekendste Nederlandse saté-eter van allemaal. Boer Aad, uit Boer Nou, dat is een, een iconisch fragment van Aad. Dat was die ontbijtsessie met uh, drie boerinnen die hem het hof moesten maken. En bij Boulevard kwam vandaag eindelijk eens iets nieuws over de relatiestatus van Boer Aad. We hebben nog in november gevraagd van hoe zit dat nou, want hij was op een gegeven moment niet bij de reunie. Toen dus zei Yvonne Jaspers van nou alles zit gewoon goed, alleen uh, Boer die wil niet zo graag in, in het publiekelijke leven treden. Nou prima. In maart was het ineens uit met Jeannette. En nu blijkt hij dus al 2,5 maand een nieuwe vriendin te hebben. Ja, die oude saté snoeper heeft van vriendin gewisseld. En dat is niet niks, want Jeannette was immers een ijskoude tante die flink tegengewicht kon bieden aan Aad's nukkige persoonlijkheid. Ja, nu zijn we toch wel een beetje benieuwd uh, wie deze nieuwe vlam is, waar ze vandaan komt, et cetera, et cetera. Nou, Aad legt uit. We kennen elkaar uh, twee en halve maand en ze van nou joh, we doen gewoon lekker we doen rustig aan. Wij hebben elkaar ook op een bepaalde manier hebben elkaar ontmoet en dat is van de eerste moment af een klik geweest en die klik die is ja. heel erg mooi. De vlammen spatten er vanaf, Bas. Ja, dat is puur de passie. Ja. En, uh, het is bij Aad misschien nog een beetje te vroeg om over trouwen na te gaan denken. Maar, maar, uh, uh, misschien luistert hij, hè? Ik bedoel, uh, in de nachtelijke uurtjes is hij nu weer actief, denk ik. <laughs> ja, want uh, goed, dat, Dan Aad, als je luistert... Uh, alsjeblieft zorg ervoor dat we je niet terugzien bij de slechtste echtgenoot. Als ik op boerse vrouw af mag gaan, vrees ik er toch een klein beetje voor. Want uh, ja, in die wekelijkse zoektocht uh, naar de slechtste echtgenoot van Nederland... ondergaan de kandidaten vandaag een lesje communicatie. Voor Aad ook niet overbodig.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 Nou, in dat fragmentje hoorde de oplettende luisteraar al iets in de trant van... Ja, wat is nou de bovenkant? En dat kan ik heel goed uitleggen. De opdracht die bij deze communicatieles zit, is een hele herkenbare. Want de koppels moeten een tent opzetten. Ja, Diederik, ik weet niet hoe dat gaat als, uh, als jij dat met je vriendin doet op een camping. Maar Herman en Michelle die hebben er ontzettend weinig kaas van gegeten. Zit de onderkant. Nee, dat is de, de deur. Dat Welke? Ding, ja, dat ding is de voorkant. Oh, ja. Hoe zie je? Niet goed. Niet goed? We begrijpen nou. de geninnen ruk van. Ah. Dat is een begin. Hier, kijk jij dan, dan, dan zeg jij maar... maar wat... elkaar, kijk maar hoe het moet. Ja, dan krijgen alle stellen dezelfde tent. Zo'n standaard dingetje met stokken, ringen, haringen, grondzeil. Enfin, ja, de hele reuter met tuit. En uh, dat is niet heel moeilijk, zou je denken. Maar als presentator Ruben Nicolai even een kijkje komt nemen bij onze vriend Herman... dan blijkt al snel dat er een uh, basisfout in is geslopen bij hem. Die ringetjes, waar Herman nu die stok doorheen doet... die zijn om je uh, tuitje aan vast te maken. Vlak naast zit zo'n gleuf waar die jelle stok doorheen kan. Je ziet allemaal ringetjes en je ziet zo'n stok. ja. ja want het begint als een lesje in communicatie. Dat eindigt in een lange, maar dan ook echt lange martelgang voor Herman en Michelle. Kijk even goed hierna dan. Ja, dat heeft geen zin. Ik snap daar helemaal niks van, Michelle. Ik begrijp er geen ene ruk van. Het is gewoon te hoog gegrepen. Met zo'n beschrijving hoe je een tent in elkaar moet zetten. Ik snap het ook echt niet hoor. Ja, oh, man. Ik vind het onzin. En als dan bij Herman uiteindelijk het licht aan gaat, dan gaat dat licht ook echt aan. En nou, gelukkig, want ik kan me voorstellen dat je anders knap moedeloos wordt van dit hele tentavontuur. Jongen, wat doen wij nou dom? Kijk, je moet hier. Nee, nou haal me alweer alles eruit. Kom help maar helemaal mee. Trek maar eruit. Ja, ik wou die tent echt het bos in gooien. Zijn we nou echt twee van die mogen? Ja, wij zijn twee van die mogen, ja. Toen. Tot zover het nieuws van het Mediaoverzicht. Ja, dankjewel Bas Redeker. Het is, uh, ja, je mag al best een keertje verspreken. Hoor. Het is twaalf over half vier. Ik denk dat iedereen het begrijpt. Uh, naast mij zit uh, Tim van Doorn. begin je ook al een beetje moeten worden, Tim. Een, be een beetje wel, ja. Ja, nou Tim, jij speelt uh, vanachter muziek. Jij bent uh, die man die verantwoordelijk is voor die drie schitterende nummers die we tot nog toe hebben gehoord. Dankjewel. En uh, nou Arthur Adam dan ook, want ja. die, die zit bij je. Die begeleidt jou. Ja. En ik heb begrepen dat hij bast bij jou in de band. Hè, als in een basspeler. En, en jij doet het voor hem? Of uh, is, is die afspraak nog niet helemaal rond en heeft hij voor zijn beurt gepraat? Nee, dat is, dat is zeker waar. Nee ik uh, het is eigenlijk uh, zo dat hij mij gevraagd heeft om inderdaad bij hem in de band te bassen. En uh, ik uh, vraag hem... Uh, nu is het nog een beetje zo nu en dan. Maar uiteindelijk uh, is het de bedoeling dat inderdaad het... Uh ook omgerouwd Ja, worden. precies. Dus, dus hij zei van, uh, wil jij bij mij Bas? Dan zei hij, nou is goed, ik heb nog binnenkort een optreden tussen twee en vier. S'nacht <laughs> ja. uh, staan, uh, ga je dan even mee. En volgens mij was het smsje wat ik terugkreeg als jij rijdt. <laughs> dus, uh... <laughs> nou oké, okay, uh, maar Arthur gedraagt zich ook prima. Volgens ja. mij zou hij ook nog kunnen bobben, want er is nog geen alcohol in de man. Nee, uh, nee, nee precies. Nee, we, hebben het ook, we hebben het ook eigenlijk helemaal niet in huis hier. Dus we, we zouden misschien dat, uh, dat eens moeten gaan, uh, gaan regelen. Want jij bent op zichzelf wel... Een rocker, dus je zou zeggen dat je van een rock'n'roll bestaan hebt. Oh, of valt dat, dat niet voor jou? Nee, dat valt best mee, hoor. Ja? Het <laughs> valt best mee. Oh. Hoe zit dat? Uh, kijk, ik weet dat in de punkscene ook mensen straight edge leven. Dat ze dus juist niks drinken en... Uh... Oh, nee, nee, nee. Ik hou, ik hou van schnitzel. En zo. Ah, ik... oké. Okay, <laughs> nou, je houdt gewoon lekker van vlees? Ja, nee, nee. Ik ben absoluut... Ik ben... Um... Nee, ik ben helemaal niet van de straight edge en dat soort dingen. Okay. Nee, oké. Okay. Maar je komt, je komt dus wel uit die punk, uh, punk je hebt een punk-achtergrond. Ja, ik, mijn, mijn oude bandje tussen aanhalingstekens, want we zijn nog niet uit elkaar, dat is, dat is een punk-pop-bandje. Dus dat is onder de echte punk-rockers, uh, zeg maar, moet ik, niet, moet ik me niet bevinden. Ja, dus moet, soort... Moeten we dan denken aan de punk-pop die we kennen van uh, Amerikaanse high school uh, films? Ja, Sorry. ik denk een uh, uh, beetje de, de Green Day-achtige kant ja. op. Ja, ook die punkpop die, die heel uh, populair is uh, in, uh, in, bij onze Oosterburen. En je komt ook uit die buurt, want je komt uit Enschede. Dat is ja. bijna Duitsland, toch? Ja. Zou dat mee te maken hebben, denk je? Ik heb geen idee. Ik, uh, uh, ik, op de middelbare school had ik, uh, wat, uh, was ik in mijn, mijn jaar was ik een van de enigen... die echt uh, serieus met muziek bezig was. Dus ik had wat oudere vrienden. En die luisterden toen heel erg naar nofx en Bad Religion en Green Day en zo. En zo ben ik daar eigenlijk mee in aanraking gekomen... En dat is uiteindelijk, ik luister nu naar van alles en nog wat... maar dat is inderdaad wel nog ja. steeds een stevige basis, uh, zeg maar. En zeg eens cola. Cola. Ja, jemig. Oh, me. cola. Sorry, ja, nee, zeg, cola. Ja, nee, ik, ik snap helemaal niet van, je hebt helemaal <laughs> geen accent... alsof je uit Enschede komt. Mijn vader komt uit Utrecht. Oh, nou oké. Okay, nou, dan is, je heeft maar je vader in die zin zijn werk misschien goed gedaan... Ja. mocht je geen accent willen geven. Maar het moet, kan, uh, kan ik best plat pro. Ja. <laughs> Juist, kijk, hij kan, het, hij kan het wel, inderdaad. Even ja, is in waarschijnlijk beetje. het liefste grols. Um, dat hoor ik wel te zeggen. Ik zit me nu te bedenken dat we het helemaal niet horen zeggen. Maar hopelijk uh, slapen ze ook uh, bij het commissariaat van de media. Zometeen Romans, ik wil even kort van je weten waar die over gaat. Um, oké, okay, heel kort. Ik ben bezig met uh, mijn debuutalbum, die komt eind augustus uit en Romans is het laatste nummer van die plaat en de plaat is een soort doorlopend verhaal. Ik heb de eerste twee nummers en het negende nummer gespeeld van die plaat en uh, dit is nummer 14. Nou, als je ze live gaat spelen, al deze liedjes, dan komt het helemaal goed met het presenteren daarvan. Dank je Ik man. zie wel eens timide zangers, maar volgens mij kun jij het wel tussendoor het publiek vermaken. Ja, dat... Uh ik wel leuk ja gezellig nou, ik vind het ook hartstikke leuk dat je er bent het laatste liedje ik zou zeggen ga achter de microfoon uh, zitten pak je gitaar erbij allebei een gitaar uh, deze twee mannen Arthur en Tim dit is uh, Tim van Doorn live voor de laatste keer hier bij nog steeds wakker met Romans We traded in our homes to learn of unforgotten history To walk us tourists among the ruins Boy, those Romans sure knew misery We seem not a place here being Western, as fast atheists To see the church, to see it first If we fail to count all the tourists Before I Without us, without us. what if these Romans walked among us, would they wait in line for this? A three-hour flight to see a sculpture, better be worth the wait this long, burning sunlight makes for lousy nights, here's to not forgetting after sun, before us. for this Further towards the sunset, trying to find life as usual, to walk as fools among the ruins. Boy, those tourists, your new no misery. Ja, en dan bij het laatste liedje ga klappen. Normaal zit ik in samen met Anne de Jong. Met z'n twee ik klinkt dan nog iets enthousiaster. Maar ik hoop dat jullie doorhebben dat het gemeente is. Ja, zeker. Ik ontzettend leuk jullie te waren. Uh, Tim van Doorn, timvandoorn.nl. Veel succes met de release van dat album waar je zojuist over gesproken hebt. Dankjewel. En arthuradam.nl. En arthuradam.nl, ja, tuurlijk. Ja. Maar daar speel je ook je eigen, eigen liedjes, Arthur. Dus, uh, <laughs> maar jullie begeleiden elkaar. Dus uh, je zijn twee dolle vrienden. En reizen op die manier het land door. Dus als jullie op dinsdagavond nog een keer een gig hebben en je komt terugrijden, weet je nu wat je moet luisteren. Ja. Ja, okay. goed. Het is uh, 11 voor 4 en het einde van ons programma komt dichterbij. En voor alle nachtbrakers ook een einde aan deze dag. Het was de dag dat de Vira het nieuws opnieuw domineerde. Want er komt toch echt een parlementaire enquête... naar de aanschaf van de hoge snelheidstrein. Maar er is ook nieuws dat niet de volpagina's haalt. Nieuws uit de zogenaamde kantlijn van de dag. Zoals klagende boeren in West-Friesland. Ze hebben last van het groeiende aantal vossen. Volgens hem moet staatsbosbeheer met meer vossen afschieten... voor het probleem de spuigaat uitloopt. Reinert Kuiper, gebiedscoördinator van de Vereniging Agrarische Natuur en Landschapsbeheer... in West-Friesland. Goeienacht. Goeienacht. Ja, nacht. Waarom zijn de vossen in de regio een probleem? Nou, de vossen die uh, trekken erop uit en die gaan uh, bij, uh, bij burgers uh, gaan ze de kippen opeten en ze halen ze uit de kippenhokken. En ze eten de eieren van de weidevogels op, van de boeren die, uh, die uh, de weidevogels zoals de grutten en de proberen te beschermen. Maar volgens Staatsbosbeheer hoort uh, de vos gewoon thuis in het gebied? Ja, in hun gebieden. Dat is natuurlijk een groot verschil. Staatsbosbeheer heeft eigen terreinen. En die eigen terreinen die hebben een uh, heel andere uh, functie dan de boerenweilanden. De boerenweilanden, daar uh, zitten de, grut, de, de, de grutto's en de op. En die willen we graag beschermen om die die soorten stand te houden. En staatsbosbeheer die heeft dat niet op haar uh, terreinen. En die vindt dat de, de vorsten op hun terreinen wel thuis hoort. En die gaan natuurlijk daar hun jongen groot brengen. En die gaan die zwermen uit over de, over de regio. En zo treedt er schade op. Nou, de vossen nemen dus ook weidevogels te grazen. Boeren krijgen juist geld als ze weidevogels op hun stuk land beschermen. Ja. Is het daarom een geldkwestie? De boeren willen dat er veel weidevogels blijven, want daar krijgen ze geld voor? Nee, want uh, uh, boeren houden van hun vogels. En zij doen dat, uh, zeg maar, daarnaast. Uh, ze krijgen een vergoeding voor de kosten die ze maken om ze te beschermen... om uh, een stukje weiland later te maaien. Of uh, om de nesten heen te maaien met een groot oppervlak. Mm -hmm. En... Uh, als die nesten er niet zijn omdat de eieren er vos worden opgegeten, dan is dat gewoon een. een ja, dan, dan worden hun inspanningen die worden niet vergoed. En ze, doen, en ze missen de weidevogels. Dus ja, dat is gewoon iets wat bij je bedrijf en bij je boer bij zijn hoort. Dus dat wil je niet missen. Ja, dat, dat is helder, maar Rijn, dit hoe krijgen we die vossen weg? Nou, het, het grappige is dat uh, in het, zeg maar op het boerenland, daar heb je de wildbeheereenheden uh, in de regio. En dat zijn de jagers die samen met de boeren uh, ervoor zorgen dat uh, daar waar vossen gesignaleerd worden ook uh, gejaagd kan worden. Daar hebben de, de jagers hebben daar toestemming voor van de fauna-beheer-eenheid. Mm -hmm. En zodoende wordt het dus uh, op, op, op de boerenlanden, wordt het uh, de vossen in toom gehouden, maar op zwarte bosbeheerterreinen. Begrijp ik. ik er... De vossen. De ja. En op terreinen daar wordt niet gejaagd. Dat wil Staatsbos niet. En daar heb je dus, krijg je dus verruiging op die terreinen. omdat er uh, weinig beheer wordt uh, vindt er plaats. En dan kunnen de vossen zich vermenigvuldigen. en die gaan dan zeg maar, uh, het gewone het, land op. Nou, goed nieuws voor de jagers dan ook, lijkt me. Nou, ik, ik weet niet of je dat zou zeggen als goed nieuws. Kijk, uh, jagers zijn mensen die graag uh, een evenwicht uh, uh, willen maken in, in, in allerlei wildsoorten die er gewoon uh, hier op het ja, boerenland uh, zitten. Ik, maar. Ik, ik vond het vroeger een heel leuk spelletje, Vossenjacht, in ieder geval. Nou ja, als je het zo bekijkt is Vossenjacht leuk, ja, als spel. <laughs> hier gaat het niet anders. om te schieten, nee, kijk, af en toe een vosje uh, uh, jagen, dat is geen probleem. Maar als er dus een overmaat komt... Ja, dan is het net zoals met de ganzen. Er is ook een overmaat van. Ja, eh. ja een, een helder verhaal. Rijn het Kuiper, gebiedscoördinator van de Vereniging Agrarische Natuur en Landschapsbeheer. Succes ermee. Goed zo. Het vorige uur hebben we stilgestaan bij het hoge water in Tsjechië. En het water dat vrijdag in Nederland het hoogste punt heeft bereikt. Of gaat bereiken. Maar ook nu hebben we al overlast van het stijgende water. Het pontje tussen Hattem en Zwolle is uit de vaart genomen. Berend van der Werf is al 25 jaar de schipper van dit pontje. Goedenacht. Goedenacht. Wat een slecht nieuws. Ja, maar goed, uh, het uh, dat gaat wel weer over. Hè? Het duurt een paar weken, maar dan is het weer over, denk ik. Ja, maar zo vroeg, uh, zo in het voorjaar, in deze mooie periode, dat is uh, voor u ook in u lijkt me. Ja, het is uh, zeer jammer voor de, voor de mensen hoor, want uh, het mooie weer zit het nu, uh, is nu aangebroken, zeg maar. En uh, ook het aanstaande weekend zou het mooi weer zijn. Dus uh, we hadden heel wat planten verwacht dit, uh, deze weken. Mm -hmm. En ja, die missen we nu. Ja, er is nu juist veel water en dan vaart het pontje niet, waarom is hij uit de vaart genomen? Uh, het is niet om de waterstand dat de boot niet kan varen, maar de mensen kunnen niet bij de boot komen omdat uit de uiterwaarden onder water staan. Ja, en om hoeveel mensen gaat het dan? Uh, nou, de, de, gemiddeld om 300 mensen per dag. En uh, Zoals in het weekend als het mooi weer is, zouden er meer, meer dan 500 kunnen zijn per dag. Ja, ja, ik heb vroeger zelf ook op een pontje gewerkt toevallig. En dan had je ook ongeveer die aantallen. Uh, maar dan moest de schipper ook vaak zelf de kaartjes knippen. Is dat bij jullie ook zo? Ja hoor, ja, als het heel erg druk is, uh, zeg maar, dan komt er iemand bij om kaartjes te knippen. Maar uh, ja, als het gemiddelde aantallen zijn, dan doen we het zelf. Ja, dat is kortom voor u hartstikke hard werken, kan ik me voorstellen. Uh, en wat doet u dan nu, nu de pont uit de vaart is? Nu de pont uit de vaart is? Ja, ja. het even een rustige periode natuurlijk. Hè. Even dingetjes doen thuis waar je anders niet aan toe komt. Ja, u ziet uw en... vrouw ook weer eens. Ja, precies. Ja precies. En ik vaar ook nog wel op een andere boot af en toe. Dus uh, ja, dus uh, <laughs> ik zit iedere de hele dag thuis. <laughs> nou, stel nou dat er mensen zijn die graag fietsen daar in de buurt van Hatten en wanneer verwacht u dat er weer uh, overgevaren kan worden? Nou, ik denk, als alles mee zit en er geen regen meer in het stroomgebied van de Rijn valt, dat we over een anderhalve week, af ah, twee weken, in ieder geval uh, hopelijk uh, over anderhalve week. Dat zou het voor het uh, volgende weekend zijn. Mm -hmm. en, uh, en anders duurt het nog twee weken. Maar ik hoop uh, voor het volgende weekend. Dus dit weekend niet, maar dan uh, over anderhalve week. Nou, uh, geniet dan toch even van deze ingelaste vakantie. Berend van der Werf, al 25 jaar schipper van het pontje tussen Hattem en Zwolle. Dank u wel. Graag gedaan. Een groot drama in Elst. Leida Schunk is een van de twee kippetjes kwijt. Die ze heeft gekocht van de stichting Red een Legkip. Dit deed ze een maand geleden om de diertjes te redden van de slacht. Leida, goedenacht. Ja, goeienacht. De kip die weg is, wat is dat voor een beestje? De kip die weg is, is een uh, bruin kippetje... met een, uh, een, een lichte staart en een groen ringetje om de poot. En dat is inderdaad een van de twee kippen van, uh, van de werkgroep Red en Kip. Die uh, heeft het in het begin heel moeilijk gehad... omdat ze niet geaccepteerd werd door, uh, door, de, door de kippen die ik al had. Eindelijk ging het goed... Mm -hmm. Ging ze samen met haar lotgenoot, samen in één hok. En nu is ze gistermiddag is ze in rook opgegaan. Maar ze liep gewoon over straat? Nee, nee, nee, nee. Ze, ze hebben een, een, een, een, een, een nachthok met een binnenren en een buitenwei. En ze liep dus in de wei. Maar ze kon heel ondanks dat ik haar gekortwiekt had, kon ze wel heel goed vliegen. Nog steeds. Mm -hmm. ja. En ze is waarschijnlijk dat weidje uitgevlogen, eh, in de tuin rondgeschakeld, heeft in de, is in de tuin rond gaan schakelen. En ik kan eigenlijk niet anders bedenken als dat iemand er meegenomen heeft. Ja, maar ligt ze dan nu op de barbecue leider? Ja, ja inderdaad. En daar ben ik gewoon ontzettend bang voor. Want het was een heel tam kippetje, wat, wat gewoon bij je op schoot kwam zitten desnoods. Zodra ze me zag, kwam ze de keuken al in. En, en, ja, ja. Eigenlijk, uh... Maar Leida, niemand gaat toch zo'n tam lief kippetje op de, op de barbecue leggen? Mochten nou. mocht, mocht mensen nou in de omgeving van Elst een kip zien lopen, hoe herkennen we dat? Een vrij klein kippetje, bruin, met een een, met een staart en een groen ringetje om de poot. Heb je nog een beetje hoop dat ze terugkomt? Nou, ik ben al, al tien keer de tuin doorgelopen. en met een stok overal tussen de planten gezocht. Maar uh, de hoop wordt steeds kleiner. Maar als er een hond of een kat kwijt is. dan wordt er een advertentie geplaatst, bijvoorbeeld ja. op lantaarnpalen. Ja. Ik heb, euh, nou, ik heb de, de dierenambulance gebeld. We hebben alle buren hier in onze eigen straat euh, op de hoogte gesteld. En euh, er loopt een, een, een, een sloot langs ons perceel. We hebben alle over de, de mensen die aan de andere kant van de sloot wonen. Ja, je weet maar nooit. Mm -hmm. Hebben we ook allemaal een, een briefje in de bus gestopt van jongens, we zijn een kip kwijt enzovoort. Maar ik, ik heb er uh, steeds minder uh, vertrouwen in dat ze nog terugkomt. Nou Leida, misschien vliegt ze zomaar weer terug. Want dat kon ze uiteindelijk toch ook wel behoorlijk. Uh, Succes ermee. Ja, ik, uh, ik hoop het ook. Van harte. Ja, Leida voor in te Ja In Els moeten we dus goed opletten. Dankjewel. Ja, inderdaad. Helemaal goed. Och, nou ik hoop dat we Leida op deze manier uh, kunnen helpen. Het is inmiddels uh, twee voor vier. Nog steeds wakker zit er bijna op. We hebben de dagrand gehad. We hebben echt even gekeken wat er nog buiten het nieuws gebeurde. En dan kunnen we eigenlijk nu weer aan een nieuwe nieuwsdag beginnen. Dat doen we natuurlijk met Teuvers tegen. Goedemorgen. Want zo meteen ben jij er met uh, nu al wakker. Niet in je eentje trouwens. Nee, Leon Mastik is er ook. Maar die moet natuurlijk de puntjes nog even op de i zetten. Ja, uiteraard. Want uh, ja, er gebeurt heel wat op zo'n dag. Althans, er gaat veel gebeuren. Wat bijvoorbeeld? Nou, wat bijvoorbeeld? Het is uh, 24 jaar geleden dat het uh, plein van de hemelse vrede in uh, China... Hardhandig werd leeggeveegd. Dus we kunnen niet anders dan daar toch nog even op terugblikken. Maar we gaan natuurlijk ook vooruitblikken naar bijvoorbeeld uh, Roland Garros. Kwartfinales zijn daar bezig. Dus, uh, dus daar is van alles te gebeuren. En uh, in Amerika. Dus spil en het Wikileaks-schandaal uh, moet voorkomen. Ja. Dus uh, ja, we kunnen niet anders dat dan, veel, dan even met Wouter Sant in bellen. Veel serieuze bedden. zaken eigenlijk. Ja. Uh, dus, maar ook wat leuke noten namelijk. Want ik zie staan dat jullie zo meteen Ozak Henry gaan draaien. Die vrolijke bellen. Tuurlijk. En heb ik een leuke huiskamervraag. En ook voor jou. Hoe heet hij eigenlijk echt? Ja, Piet. En dan moet ik je de achternaam schuldig blijven met een wat Belgische vervoegingen, geloof ik, dat erin zit. Je zult het zo meteen zelf even moeten noemen, want ik ben ook even de achternaam. Ja, zoiets is het. Ik ga Wikipedia voor je openen. Jij gaat het zo meteen noemen. Het is belofte maak schuld naar de luisteraar toe. De luisteraar die ik ga bedanken voor het luisteren naar Nog Steeds Wakker. En ga manen om toch vooral te blijven luisteren. Nog Steeds Wakker. Nou, nu al wakker. Nieuws in de nacht.